Hallo en hartelijk welkom bij de laatste reputatiecoaching-podcast van 2012. Vandaag is het 31 december 2012 en vannacht om middernacht begint 2013. Het kan dus zijn dat je af en toe wat knallen op de achtergrond hoort. Ik hoop dat je een goede kerst hebt gehad en er klaar voor bent om op gepaste wijze afscheid te nemen van het oude jaar. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach en ik ben de host voor vandaag. Kun je terugkijken op een goed jaar? Heb je voldoende gewerkt aan je reputatie? Of heeft je reputatie in 2012 al veel voor jou kunnen werken? De afgelopen week heb ik tussen de gezellige kerstdiners en brunches door... weer een boel gelezen op internet. Daarvan wil ik graag een aantal zaken met je delen in deze podcast. Allereerst kom ik nog eventjes terug op een praktische tip... die ik tegenkwam over het posten van recensies op Yelp. En verder las ik dat Google Maps in twee dagen 10 miljoen keer is gedownload... Ook las ik dat Universal en Sony samen bijna 2 miljard views op YouTube kwijt zijn. Facebook gaat vanaf nu concurreren met Yelp en Foursquare. En bovendien mag Facebook ook nog eens jouw publieke Instagram-foto's gaan verkopen. En elders las ik dat Apple met Foursquare praat om de kwaliteit van hun gegevens te verbeteren voor Apple Maps. Zo'n drie weken geleden lanceerde Google de Data Highlighter en omstreeks diezelfde tijd ben ik ook een leuk speureentje tegengekomen. Als eerste een korte terugblik op Yelp. In de vorige podcast heb ik je uitgelegd hoe een registratie op Yelp... ...jou kan helpen om in Apple Maps op iPhones met iOS 6 te komen. En wat daarbij dus ook helpt, zijn reviews, oftewel recensies. Het Yelp Review Filter is echter ontzettend goed in het detecteren van fake reviews. Maar mede daardoor worden ook nog wel eens echte, authentieke reviews... ...ten onrechte beoordeeld als fake. Om dit te voorkomen helpt het sowieso als het profiel van de reviewer... ...helemaal is gevuld met goede data en er een profielfoto bij het profiel staat. Daarnaast heb ik zelf uitgevonden dat het ook helpt om foto's en of tips te posten van de locaties die je reviewt op Yelp. Maak bijvoorbeeld van een restaurant foto's van de voorgevel, de entree, de kassa, de bar, de tafels, de atmosfeer en eventueel de gerechten, het buffet, etc. Post al deze foto's bij je review van de locatie. Geef ook aan bij een foto als dit een foto is van de voorkant van het bedrijf. Die foto maakt dan grote kans om als hoofdfoto te worden getoond bij de locatie op Yelp. Van de week las ik dat het helpt om je bij Yelp aan te melden door in te loggen met je Facebook-account. Dat schijnt meer credibility te geven aan je account. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, dan kun je natuurlijk altijd nog achteraf je Facebook-account koppelen aan je Yelp-account. En hetzelfde geldt natuurlijk voor je Twitter-account. Heb je allereerst al gecontroleerd of jouw bedrijf al op Yelp is vermeld? En kloppen de gegevens? Heb je de bestaande listing al geclaimd of je bedrijf inmiddels ingevoerd? Wacht niet te lang, want je laat echt kansen liggen ten aanzien van je ranking in de lokale zoekresultaten. Al verder lezend over de lokale SEO kwam ik meerdere malen tegen dat Google Maps in de eerste twee dagen na de release maar liefst 10 miljoen keer is gedownload. Dit komt neer op 58 keer per seconde of zo'n 3.500 keer per minuut. Ongelooflijk dat de infrastructuur van de iPhone App Store dit heeft kunnen bolwerken. En heb jij al de nieuwste Google Maps gedownload voor je iPhone? Wat vind je ervan? Geef je mening hierover gerust onderaan de pagina met de transcriptie. En eerlijk duurt toch echt nog steeds het langst. Er zijn bedrijven die diensten aanbieden om voor jou het aantal views van je movies op YouTube kunstmatig op te hogen. Daardoor lijkt het alsof jouw filmpjes heel veel worden bekeken. Dit helpt met het scoren in YouTube op de trefwoorden die ook voorkomen in je videotitel, trefwoorden of beschrijving. Daarmee scoor je dus ook hoger op Google. Maar ook de programmeurs achter YouTube zitten niet stil. Inmiddels hebben zij de programmatuur aangepast en kunnen zij kunstmatig gegenereerde views detecteren en ervoor zorgen dat deze niet worden meegeteld in het totaal. Hierdoor zijn Universal Studios en Sony gezamenlijk maar liefst bijna 2 miljard views kwijtgeraakt over al hun online video's. Op 17 december verloor Sony BMG maar liefst 850 miljoen views en een dag later was Universal Music Group aan de beurt. Zij verloren op 18 december een goede 1 miljard views en een paar dagen later ook nog eens een slordige miljoen. Dit kun je allemaal nakijken op socialblade.com. De links naartoe vind je ook weer in de transcriptie. Dus wat kunnen we hiervan leren ten aanzien van het verbeteren van je online reputatie? Illegale acties lonen misschien tijdelijk, maar op de lange duur trek je toch aan het kortste eind. Koop dus geen fake video views als je een boel video's online hebt staan. Google, de eigenaar van YouTube, heeft echt heel veel knappe koppen in huis die ervoor worden betaald om dit soort oneerlijke acties op te sporen en naar de kaak te stellen. Ditzelfde geldt ook voor het kopen van Twitter of Pinterest followers enzovoorts. Je ranking in Google hangt echt niet meer af van het aantal followers wat je hebt of het aantal keren dat jouw foto wordt gerepind door een aantal kunstmatige Pinterest accounts. Google ziet daar echt doorheen. De nadruk voor 2013 om te scoren in Google zal liggen op waardevolle en unieke content, sociale promotie van jouw content, sociale betrokkenheid en openheid en transparantie. In een van de volgende podcasts zal ik hier meer over vertellen over de zoekmachine trends van 2013. En dan is er ook weer nieuws van Facebook. Facebook is, zoals je mogelijk weet, de eigenaar van Instagram... nadat ze het in april dit jaar voor zo'n 1 miljard Amerikaanse dollars hebben gekocht. Bij de overname van Instagram was bepaald dat de bekende foto-app onafhankelijk zou blijven van Facebook. Afgelopen week las ik op CNET dat Instagram haar gebruikersvoorwaarden heeft aangepast... Opeens heeft het bedrijf besloten dat zij vanaf 16 januari aanstaande foto's die gebruikers hebben gepost mag verkopen, zonder mededeling aan de fotograaf of betaling aan de rechtmatige eigenaar van de foto. Het stukje tekst waar het over gaat in de gebruikersvoorwaarden is als volgt. Instead, you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and royalty-free transferable, sublicensable, Worldwide license to use the content that you post on or through the service, except that you can control who can view certain of your content and activities on the services, as described in the Services Privacy Policy available here. Puntje, puntje, puntje. Dit geeft Instagram dus het volle recht om al je foto's te verkopen, zonder dat jij er ook maar een cent voor beurt. En het is niet mogelijk je hiervoor af te melden. Het enige wat je kunt doen is je account voor 16 januari verwijderen uit Instagram. Anders kunnen ook jouw publieke foto's opeens te pas en te onpas opduiken... terwijl Instagram, lees Facebook, daar geld aan verdient en jij dus niet. En als je de voorwaarden goed naleest kun je ook het afleiden... dat zelfs wanneer jij je account na 16 januari opheft, zeker verwijdert, Facebook zelfs de foto's die je na 16 januari hebt geüpload... toch tot in de eeuwigheid kan en mag blijven verkopen... De vraag is hoe lang Instagram en Facebook dit gestand kunnen houden. We zullen het zien. Meer nieuws over Facebook. Facebook gaat de concurrentie aan met Google, Foursquare en Yelp. Facebook heeft namelijk de dienst nearby, of in het Nederlands in de buurt, uitgebreid en omgebouwd tot de volwaardige sociale lokale zoekmachine. Ook Facebook gaat zich nu dus profileren in de lokale zoekmarkt. In Facebook in de buurt kun je bedrijven vinden die bij je in de buurt zijn. ...en ooit beoordeeld zijn door je vrienden in Facebook. Als uitbreiding op het reeds immense sociale netwerk is dit een leuke uitbreiding. Want waar kun je nu bijvoorbeeld beter gaan eten dan in een restaurant... ...waar je vrienden je al zijn voorgegaan... ...en ook nog eens een goede beoordeling aan het desbetreffende restaurant hebben gegeven? Ofwel, ook hier zul je als ondernemer je op moeten richten... ...om recensies en beoordelingen te krijgen... ...naast dat je ze al verzamelt op Google+, Local, Yelp en andere review sites. Voortbordurend op de Apple Maps applicatie voor de iPhone die ver beneden algemeen acceptabel pijl is, heeft Apple de afgelopen tijd toenadering gezocht tot Foursquare. De geruchten gaan dat Apple en Foursquare data gaan delen. Senior Vice President van Apple, Eddie Q, schijnt al een aantal weken hierover met Foursquare in gesprek te zijn. Dit is een volgend teken dat ook Apple zich echt wil gaan richten op de lokale sociale zoekmarkt. Het wordt dus druk in de lokale zoekmarkt hou er rekening mee dat je met je bedrijf bij zoveel mogelijk diensten geregistreerd wilt zijn. Het is tenslotte niet duidelijk of er bepaalde winnaars uit de bus gaan komen en wie dat zullen zijn. Tot die tijd moet je dus op meerdere paarden tegelijk wedden en zorgen dat jouw bedrijfsgegevens overal correct en consistent zijn. Dan nu iets over Google. Dikwijls krijg ik de vraag of je beter verschillende subdomeinen op je website kunt maken, dus bijvoorbeeld voetbal.mijnsport.nl en basketbal.mijnsport.nl. Of dat je subdirectories moet gebruiken in de vorm van bijvoorbeeld www.mijnsport.nl slash voetbal en www.mijnsport.nl slash basketbal. In het verleden werkte het beter als je gebruik maakte van meerdere subdomeinen. Je konden namelijk meer resultaten op de voorpagina van Google krijgen. Maar middels heeft Google haar algoritmes aangepast en werkt dit niet meer. Wat Google betreft maakt het nu niet meer uit of je gebruik maakt van subdomeinen of van subdirectories. In een video van Matt Cuts van Google zegt hij dat je gewoon moet doen wat voor jou en je content management systeem het beste werkt. Google heeft in ieder geval geen voorkeur voor het een of het ander. In de transcriptie van de podcast vind je de link naar deze video van Matt Cuts. Nu ik het toch over Google heb, Google heeft een nieuwe tool geïntroduceerd te weten de Structured Data Highlighter. Laatst heb ik al de video gemaakt over schema.org en Rich Snippets... In de video vertelde ik dat je door middel van specifieke HTML-code die je op schema.org kunt vinden, data op je website semantisch kunt markeren. Dat houdt in dat je zoekmachines als Google vertelt wat voor soort informatie een bepaald stuk tekst op je website bevat. Zo geef je bijvoorbeeld aan of bepaalde informatie over een boek of over een cd of dvd gaat, wat de prijs is en hoeveel er nog op voorraad zijn en kun je ook data en locaties voor je komende optredens in de zoekresultaten laten verschijnen. Ik weet niet of je al op schema.org hebt gekeken, maar het is niet echt iets wat je 1, 2, 3 op je website aanbrengt. Bovendien kun je er gemakkelijk fouten mee maken. Maar sinds 12 december is er de Google Data Highlighter. Deze tool bevindt zich in de Google Webmaster Tools. Ik had een video over de Data Highlighter bekeken en dook natuurlijk meteen Webmaster Tools in. Echter te vergeefs, ik kon hem niet vinden. Pas toen ik overschakelde op de Engelstalige versie van Google Webmaster Tools, werd hij zichtbaar. In de transcriptie zal ik de volledige URL naar de Engelstalige Webmaster Tools opnemen... zodat je het zelf ook kunt bekijken. Het blijkt dus dat de tool nog niet in het Nederlands beschikbaar is. Maar goed, dat geeft niet. Met deze URL kun je er toch mee spelen. In de transcriptie heb ik de Engelstalige instructievideo ook opgenomen. Op dit moment kun je de tool alleen gebruiken om evenementen op je website te markeren... zodat ze in de zoekresultaten verschijnen. Je selecteert simpelweg de gewenste stukjes tekst... en je geeft aan wat voor soort informatie het is, zoals de titel van het evenement de datum, de aanvangstijd, de toegangsprijs, etc. Daarna kun je aangeven of je dit voor alle soortgelijke pagina's automatisch door Google wilt laten herkennen of slechts voor de aangegeven pagina. Zoals ik al zei, op dit moment werkt de tool alleen nog maar voor evenementen, maar de verwachting is dat Google hem snel zal uitbreiden zodat je ook andersoortige informatie kunt markeren. Op zich zie ik dit als een erg nuttige en voor veel mensen bruikbare tool, maar ik leef mijn inziens een paar nadelen aan. Ten eerste moet je toegang hebben tot Google Webmaster Tools. Maar als je een beetje serieus bent met je site, heb je die natuurlijk daar al lang aangemeld. Maar het grootste nadeel vind ik, dat op deze manier alleen Google weet wat voor soort informatie op je pagina staat. Als je de informatie zogezegd onder water in je HTML-code toevoegt, dan zien andere zoekmachines zoals Bing, Yahoo en DuckDuckGo het ook. DuckDuckGo? Ik hoor je denken. Dukduk.go.com, DuckDuckGo? Wat is dat in vredesnaam? Iets met eentjes? Ja, in zekere zin. Het is een relatief nieuwe zoekmachine die het wil gaan opnemen tegen Google Search. Op zich vind ik dat een hele dappere onderneming. Maar als je hierover doordenkt, dan word je al snel sceptisch. In ieder geval ik wel. Ik dacht al snel, hmm, hoe kan een kleine start-up het tegen de moloch Google opnemen? Feit is natuurlijk... Dat Google wereldwijd datacenters heeft met tienduizenden, zo niet honderdduizenden computers die ze voor hen kunnen laten werken. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik nogal eens ontevreden ben over de resultaten die Google mij teruggeeft op mijn zoekopdrachten. En waar ik in het verleden dan mijn toevlucht zocht op Bing, merk ik dat ik nu steeds vaker zoek op DuckDuckGo. Kijk zelf ook maar eens op DuckDuckGo.nl of .com. In deze zoekmachine zit ook nog een boel leuke goodies verstopt. Hier kun je meer over lezen op duckduggo.nl slash goodies. Met dit leuke eentje sluit ik deze podcast af. Doe eens vaker een zoekopdracht op DuckDuckGo en kijk of je tevreden bent over de resultaten. Ik wens je vanavond een hele prettige avond en natuurlijk een fantastische jaarwisseling. Wees voorzichtig met vuurwerk en verknal je reputatie niet. Werk vanavond eens niet actief aan je reputatie en geniet samen met degenen die je dierbaar zijn. Tot in het nieuwe jaar. Doei!